Ik vind je fantastisch. 4 uur. Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. Er is kritiek op de Franse veiligheidsdiensten in de zaak van de gisteren doodgeschoten terreurverdachte Mohamed Mera. Zo is bekend geworden dat hij sinds 2010 op een Amerikaanse lijst stond. van mensen die niet met een vliegtuig naar de VS mogen reizen. De Franse veiligheidsdiensten hadden Mera al jaren in het vizier. Maar volgens critici hadden ze hem beter moeten volgen. Ze willen weten waarom er niet eerder is ingegrepen.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 De Amerikaanse militair Robert Bales verliet bijna twee weken geleden zijn basis in de provincie Kandahar. In twee dorpjes doodde hij 17 Afghaanse burgers, daarna gaf hij zichzelf over. Hij wordt vastgehouden op een militaire basis in Kansas. Heracles heeft zich ten koste van AZ geplaatst voor de finale van de KNVB-beker. Na 90 minuten spelen was de stand 2-2, waardoor een verlenging noodzakelijk werd... Bruns zette de ploeg uit Almelo in de 110e minuut op voorsprong... en in de allerlaatste minuut werd het nog 4-2 door Gourier. Heracles speelt de finale om de KNVB-beker... op 8 april in Rotterdam tegen PSV. Het is voor het eerst dat Heracles die finale bereikt. Clubvoorzitter Smit noemt het een hoogtepunt... en zegt dat heel Almelo naar de Kuip komt. Het weer, het is helder en een graad of vier. Ochtends kan er lokaal nog een mistbank staan... Overdag volop zon. Het wordt dan zo'n 13 graden op de wadden... tot 19 in het binnenland. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. Dit was het NOS journal. Dit is Radio 1. Omroep Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van de wachtkamer van de nachtzuster. En dat telefoonnummer kun je bellen als je rondloopt met een vraag. En dan is er altijd wel iemand die een antwoord weet. En ook gaat bellen naar 0800-1121. Eigenlijk heb ik, als ik het goed zie, nog maar één vraag... die niet helemaal beantwoord is. Trouwens wel bijna, hè? en dat is die vraag nog van Kirinia over Den Haag. Daar werd de Sonooistraat in Scheveningen dan werd geëvacueerd. Waarschijnlijk eind 1941, begin 1942... ten faveur van de bouw van de Atlantic Wall... En uh, ja, Karinia wil heel graag weten wanneer dat nu precies was. Dus mocht je dat weten, bel dan even naar 0800 1121. Oh nee, de vraag van Ben zou ik toch bijna vergeten. In 1970 was er in Kralingen in Rotterdam een popfestival met onder andere Santana, Kenneth Heat en Blood, Sweat and Tears. En hij wil heel graag weten of daar iets van bewaard is gebleven. Geluidsmateriaal, beeldmateriaal. Mocht je hem verder kunnen helpen of in ieder geval iets meer informatie kunnen geven. 0800 1121. En dat nummer, dat kun je dus ook bellen met nieuwe vragen. Mailen kan naar Nachtzuster, Twitteren kan via apestaatje Nachtzuster. En op de chat kun je meekletsen. En die vind je door in te typen: www.nachtsuster.net. En dan linksboven even de chat aan te klikken. En op die pagina vind je ook alle vragen nog weer even op een rijtje. En dat is altijd leuk om weer even door te lezen. Nieuwe vragen en antwoorden 0800-1121. En dan is het vier minuten over vier. En dat is inmiddels traditioneel het moment op Radio 1... dat we bij Nachtzuster van Omroep Max disco draaien. En welke disco wordt altijd gekozen op de chat? En vannacht is dat, je hoort hem al, Denise Williams. en let's hear it for the boy. Denise Williams en Let's Hear It For The Boy. Ralf? Hallo. Uh. Hallo, ben je een jongen? Ja. Yeah. Ja, ik vond het zo mooi om te zeggen Let's Hear It For The Boy en toen Ralf. Maar als je een meneer was geweest van 82, was dat heel raar geweest. Nou, ik ben een, ik ben een meneer van 30. Nou, dan ben je nog een jongen hoor. Ja. Bij Omroep het... Max ben je dan nog een groenblazer. Ja, dat daar is, daar is, is ook zo. Dan zijn we er twee, of niet? Waar of bel of je ik... over, Ralf? <laughs> Oké. Okay. Um, Astrid, luister eens. Ik, ja. uh, ik was uh, um, twee maanden terug, werd ik aangehouden door de politie vanwege dat ik geen verlichting had op mijn fiets. Oh? Ja, dat was heel vervelend. En ik had een open boete staan voor 650 euro. Huh? Dus ik mocht, ik mocht meteen in de gevangenis gaan zitten voor 13 dagen. Oh. Ja, dat is heel vervelend. In Veenhuizen, zelfs de bias moest ik dan in, want ik was aangehaald vrijdag en op maandag mocht ik dan naar de bias. Heel, heel vervelend was het allemaal en uh, mijn buurman, ja. die moest nog 42 maanden zitten. En oh. ik van een jongen, wat je net zei, <laughs> moest maar 13 dagen zitten en ik zat gewoon naast Morena Ja. En wat mijn vraag is, van waarom zetten ze, waarom zetten ze uh, ons niet apart? Want ik, yeah, ik, ik, een speciale ik, gevangenis noem. voor verkeersovertreders. Nee, ik had een open, open boete staan. En maar maar waar, ik, waar had je een open boete voor 650 euro voor staan? Dat weet je niet weten. Dat wil ik echt niet ja, weten. dat wil ik zeer zeker wel weten, Ralf. <laughs> dat is heel gênant. Ik was in, in, in Eindhoven... 2003, en met vanwege wildplassen, kreeg ik een boete. Serieus, je lacht, daarom was het zo nood. En die heb ik nooit betaald en ik ben het heel lang vergeten. Maar jij kreeg in 2003 een boete voor wildplassen. Ja, en het is opgelopen naar 650 euro. Maar hoe lang heb jij staan plassen dan voor 650 euro? Nou, nou was het maar groot plas. <lacht> Ja, maar weet je wat? Is? Ik, ik heb maar een paar maanden in Eindhoven. Gewoen. Ik ben verhuisd, dus ik denk dat al die boetes, al die brieven naar Eindhoven zijn gegaan. Ach, ik veel. Ja, ik, dat klinkt heel plausibel. Ja. Maar ja. Het be waar begint het mee? Wat krijg je in principe voor wildplassen? Uh, 92 euro als het goed is. <laughs> en dat heb je laten oplopen naar 650 euro. Ik vind het bijna knap. Ja, ja, natuurlijk met uh, uh, deurwaarderskosten en toestanden er allemaal bij. Die stonden bij je oude huis natuurlijk. Dat is bijna tien jaar terug, hè. <laughs> <laughs> oh, sorry, niet en, doen. En, maar je weet het, op zich kun je bij de HEMA naar het toilet voor 50 cent, hè? <laughs> Waar heb je tegen aangeplast dan? Tegen een politieauto? Dat nou, was de mama. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Het was gewoon in het was gewoon een, een centrum van Eindhoven. En het was Koninginnedag. En Ach. ik moest gaan. Ja. ja. Ja. Nee, ik begrijp het. Nou ja, en op Koninginnedag gaven ze jou een bekeuring. En maar dat en... was mijn vraag helemaal niet. Nee, maar ja, het is natuurlijk een <laughs> stukje elementaire informatie. om tot de eindconclusie van die 13 dagen gevangenis te komen. Oh, dit is zo chenant. Maar het, wacht even, Eén, je was aan het fietsen, je had geen licht, je werd aangehouden. Toen zei ze, nou meneer, we gaan even checken of u nog meer boetes open heeft staan. Toen kwamen ze, nou, komt u maar even mee. En dan krijg je 13 dagen gevangenis voor 650, dus dat is... Um... 55 euro per dag, zeiden ze tegen mij. Oh ja, zoiets, ja. Ja. ja. Nou, dat vind ik nog goed verdiend. En dan, uh, nou ja, ik ja, voor een beetje niks doen. Ik mijn mijn werkgever. Ik zei nog tegen hem, kan je er voor mij voorschieten vanwege Ja. Dus eigenlijk vooral, dat verdien je niet in een week of twee weken. Dat is gewoon, je moet het gewoon uitzetten. En het is goedkoper uitgekomen inderdaad. Maar wat doe je voor werk dan? Dat je er... Elektromonteur ben ik. Verdien je echt geen 650 euro in twee weken? Ik verdien, nee, verdien ik niet nee. Ach, goed. Um, uh, uh, en, en dan zeg je van, dan moet ik 13. De... En dan moet je buurman moet 42 maanden zitten. Waar, waar heeft je buurman geplast dan? Nee, dat, dat, dat, dat zeg ik. Ja. Ik ben gewoon een jongen. Toen die tijd was ik nog een jongen van 21. Die plast tegen een boom aan. <laughs> en de buurman van mij, die is gewoon een moordenaar. Echt waar? Wat heeft hij gedaan dan? Ja, iemand vermoord. In Rotterdam. Oh. En toevallig een Antilliaan, want ik ben ook een Arubaan. Ja. En ik kon met hem praten en met volle vertrouwen zei hij tegen mij... van ja, ik moet nog 42 maanden, ik zit al zoveel tijd. Dat is niet te geloven. <laughs> en, en dan moet ik echt wel 13 dagen moet ik dan ja. gaan, gaan zitten. Ja. Ik heb er alle begrip voor. Ik bedoel, ik heb het ja. ook niet betaald. Ik maar niet je wil gedaan. een aparte gevangenis. Ja, ja, hm. juist. Maar... Um... Uh, wat wilde ik nog vragen? Dat was best wel belangrijk in dit geheel. Oh ja, um, <lacht> dan zit jij in de gevangenis. Hoe weet je dan dat die andere... Had je dus een cel voor jezelf of moest je die delen? Um, vanwege dat ik alleen maar 13 dagen moest zitten. Ja. Omdat ik al drie dagen in, op politiebureau heb gezeten... en dan die tien dagen in de baai zelf... Ja. kreeg ik een aparte cel voor mezelf. Maar nou, hoe lang je... uh, Wat piep je dan? Wat piep je dan? Uh, Astrid, mijn buurman is gewoon een moordenaar. Ja, maar je buurman zat toch niet bij jou in de cel? Uh, maar ik moet elke dag met hem arbeiden. Ik moet met, met hem werken. Ik moet met hem eten. Ik moet alles met hem doen. Ja. <laughs> dus, uh, je, je snapt me niet. <laughs> ja, nee, ik denk van ja... Ik begrijp het wel een beetje, maar ik maar zie waarom, ook waarom praktische dan, problemen. Waarom zaten zo? Mijn vraag is, waarom zaten ze ons niet gewoon apart? Van die kant is gewoon de openstaande boetes... en die andere kant zijn gewoon de moordenaars. Want ik, ik was echt geschrokken, hoor. Ja. ja, nou ja nee. er zit wat in. Nou, zit misschien het... weet iemand het wel. Ja. <laughs> oh, als je nou dit? Ja, <laughs> dat had je niet verwacht, hè? Dat je over je wildplaservaringen ging vertellen op de Nationale Radio. Nee, maar het is... Het, het, het, ik begrijp je verhaal, maar ik vind het gewoon nogal een hoop organisatorisch gedoe, terwijl ik denk van ja, betaal gewoon je boete. Ja, maar een stuk veel dat ik ook Nee, je, had. je hebt het heel mooi gebracht. Echt, ik geloof echt bijna dat je er inderdaad helemaal niks aan kon doen. Daar zit wat in. Dus... Oké, okay, Astrid. Ralf, even één vraag. Vertel. Heb je nou licht op je fiets? wel, ja. Goed zo. Nou, ik ga kijken of ik een antwoord voor je <laughs> kan krijgen. Dankjewel, hè. Hey, doei, Astrid. Doei. Doei, doei. John. Ja, hallo. Hallo. Dag, ik Met John Notenboom uit Rotterdam. Dag. Hi. Ja, je had net iemand aan de telefoon over uh, het Kralings Postfestival uit 1970, hè? Ja. En die wilde weten of er wat uh, van te vinden was. Nou, dat klopt. Er is een 3LP set. Nou, echt? Ja, echt waar? Oh, daar gaat hij heel blij van worden, mits ja. die nog ergens te verkrijgen is. Jawel, die is uh, ja. pas opnieuw uitgebracht een paar Ach. jaar geleden. Nou ja. Ja, dat is, uh, dat, is, uh, dat, is uh, dat, uh, dat nieuwe 120-grams vinyl. Dat hele goeie, die hele goede kwaliteit. Ja. Hè? Dat uh, Dus uh, ja, ik heb hem toen bij Mediamarkt gevonden. Toen hij stond nou te ja, behouding. gewoon bij de Mediamarkt. Ja. Nou, dan ja. heeft Ben even niet goed gekeken. We, hoe heet hij ook? Uh, popconcert Kralingse Bos? Nee, nee, hij heet uh, Stamping Ground. Wat? Stamping Ground. Stamping Ground. Ja. Oké, okay. was je er ook? Je? Was je ook in.? Nee, de... ik was 15 jaar. Ik was eigenlijk te jong en ik maar... mocht niet van mijn moeder. En, maar, en, en jij dacht toen je de drie LP's zet, dacht je: die moet ik hebben. Ja, ja, ja, ja. ja. En waarom dan? Uh, omdat het eigenlijk van het begin af aan tot de verbeelding sprak. Wij, uh -huh. wij kenden Woodstock. Uh, we hadden erover gehoord en de film. En, weet je, ja, en, en toen kwam we naar Rotterdam. Uh, dat was het, het, het, het Woodstock uh, van ons, zeg maar. Ja, toch? Ja. Ja. Ik had beter naar Ben moeten luisteren, hoor ik al. Ik denk ja, het, het is bedoel, natuurlijk uh, van voor uh, mijn uh, tijd. Het, het, het, ja. groot, het was het, het, het eerste grote popfestival na Woodstock. Uh, en er is er toen uh, in 1970 nog één geweest, dat Isle of Wight. Huh? Nee, ja. Het festival, oh. dat het is uh, vrij turbulent uh, geweest, omdat het slecht georganiseerd was. Maar het was <laughs> ook het, het, het, uh, uh, het, het festival waar Bob Dylan voor het eerst weer eens live op Oh. Ja. oh. Met de band. Niet geweldig succes. Ik, ik wou wel... net zeggen, hoe was dat? Uh, geen geweldig <laughs> succes. Ik heb er wel een opname van. Echt? Ja, ja, ja, ja, oh. ja, ja. En, uh. en uh, jij bent een beetje een verzamelaar. Ja, oh ja, zeker. Ik... Maar je hebt ook DJ-aspiraties, want dat hoor ik gewoon aan de manier waarop jij zegt, ik ben John Nootboon uit Rotterdam. Wat, wat heb ik? DJ-ambitie. Uh, nee. Nou, nah, een beetje wel. Joh, ik ben 57 jaar. Nou, dat maakt toch allemaal niks uit. Nee, vind ik ook. Maar ja, Als je goed. van muziek houdt, hou je van muziek. Ja, dat is waar. Joh, dus... ik, ik, ik, ik ben langdurig werkloos en geloof me... Nou, uh, dan oh, ben je oh, DJ in de dop. Ja, nou, <laughs> ik ben beschikbaar. <laughs> Als er misschien een uh, zender ja. is die nog uh, omhoog... Nou ja, weet je, bij Max moet je eigenlijk... Ik ben eigenlijk te jong voor Max. Ja. Goed. Ja, er ja. Is ook een, Er ja. is ook een film van. Ja, DVD hoor, lees ik net op de chat. Oh, is er een dvd er van? Er schijnt een dvd van te zijn, John. Het wordt weer naar de Mediamarkt morgen. Oh, dat is nieuws. Het is nieuws <laughs> voor mij. Ik weet dat er een film was. Die werd vroeger wel in de bioscopen vertoond. Oh. En het was mij niet bekend dat die op dvd uit was. Oh, was ik klinkt. heb wel een dvd, moet ik zeggen. Die heet uh, The Best of West Coast The Rock. Oh. En uh, daar staan ook live opnames op. En er staan een aantal live opnames op van artiesten... waarvan ik denk, waarvan ik zie... als ik ernaar naar kijk... dit moet het Kralingse Bosch Festival oh. geweest zijn. Dat is ook grappig. Ja. ja. Oh. He. Nou, dan kan uh, Ben die kan nog uh, flink los morgen. Die moet in ieder geval zoeken ja, naar Stamping precies. Ground. Ja. Ja. Oké, okay, nou dankjewel. Alsjeblieft. Tom Notabon uit Rotterdam. En ik ja. uh, zie je binnenkort uh, in het uh, DJ-circuit. Oké, okay, <laughs> Bedankt. benieuwd. <laughs> Doeg. Oké, <Okay>, dag. <laughs> Meneer De Roy. Ja, goed dan. Uh, nou, het gras is me net voor de voeten weggevaaid, want ik belde ook over Stamping Ground. Nou ja, maar ook over die 3LP-set... Uh, dat wist ik niet, maar oh. ik wist wel dat er een film van gemaakt was. Dus dat Kijk. het zeer wel mogelijk was dat de geluid, uh, geluid nog steeds uh, ergens verkrijgbaar was. Ja, nou dat klopt ook inderdaad, zeg. Ja. En, uh, um, en nog een aanvulling qua artiesten van Stamping Ground 1970 in het Oh Karolse nee, Bos. ik zou dat echt niet meer weten. Dat is me echt een geleden. Je weet dat er een festival was? Maar, ja, want uh... ja, het was ook echt uh, ja, werd het ook gepresenteerd als het Nederlandse. Uh, Woodstock, eigenlijk, dat was allemaal een beetje in diezelfde jaren. En uh, het is uh, haast ja, zo beroemd geweest als Woodstock. Het was eigenlijk, uh, werd er ook gezegd: van nou, dat is na Woodstock het uh, nummer twee. Ja, nou zie je. Dan krijg ik nog een geschiedenislesje. En Ben is dan helemaal bij en die kan gaan zoeken naar die LP's. Ja, daarom. Sorry, dat zeg ik. Het werd me net voor de voeten. Nee, maar geeft helemaal niks. Het valt alleen maar driedubbel te bewijzen. dat het inderdaad een festival is geweest. en dat niemand het zit te verzinnen. Ja, dat was echt. heel Europa wist daarvan. En dat zeg ik. Het was echt een. Ja, een evenement. Nou, kijk eens even. Nou, Dan gaan we nog even een, een heel klein stukje terughalen. Dan niet uh, muziek uit die tijd, want die heb ik hier even niet, helaas. Maar ik hoorde wel dat uh, Carlos Santana daar stond, dus daar ga ik dan even iets van draaien. Bedankt, meneer De Ja, oké, okay, hè. Ja. nog. Goedenavond. Dag. 0800 -1 -1 -1, zeg ik dan nog even voor nieuwe vragen. En uh, we hadden het dus over Stamping Ground, dat festival in Rotterdam. En... Um, <tieft> Of in het Kralingse Bos, moet ik zeggen. En uh, daarover vertelde Ben dat Carlos Santana er stond. En dat is uh, niet alleen maar een van de beste gitaristen ter wereld. Maar ook iemand die altijd precies aanvoelt wat er hip en happening is. En het blijkt dus maar dat hij in 1970 op dat festival stond... waarvan ik nu hoor dat dat iets, iets heel bijzonders was. En dat hij door de jaren heen steeds ook samenwerkingsverbanden zoekt... met verschillende artiesten. En één van die samenwerkingsverbanden wil ik je graag laten horen. Dat is deze namelijk, met Rob Thomas samen. Dat vind ik heel mooi. Die hele Rob Thomas was een beetje weg in onze herinnering. Maar eind jaren negentig was hij heel hot hoor. Want toen zat hij in het bandje Matchbox 20. En uh, het was grappig, want uh, Santana de band en Carlos Santana de gitarist... Die, die hadden daar een handje van om op zoek te gaan naar nieuwe hippe dingen. En die hadden een oud liedje, Room 17. Dat gaven ze aan Rob Thomas om nieuwe uh, uh, uh, lyrics, wil ik zeggen... maar nieuwe woorden op te schrijven, nieuwe tekst. En dat deed hij, die Rob Thomas, die schreef uh, dit liedje... met onder andere My Spanish Harlem, Mona Lisa, zingt hij voor zijn vrouw. Um, en uh, uh, toen stuurde hij het terug. Van kijk, nou, dit heb ik ervan gemaakt. En toen zei Santana, ja, maar dan moet je het zingen ook. En toen hebben ze het samen opgenomen. En dat werd de grootste hit voor Santana in ieder geval uh, ooit. Nummer één in Amerika. En uh, nou, nog steeds een prachtig liedje om te horen. Smooth heet het, als je dat misschien nog wilde weten. Jaap van Belzen... Een hele goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Waar belde je over? Nou, ik heb een probleempje oh. met de, ma de maanstand in Curaçao. <lacht> <lacht> en, ja, en waar is... mensen ja. al geen problemen mee kunnen hebben. Nou, ja. Mijn vriend Cor Vrolijk, die woont in uh, Curaçao... en die stelde mij enkele weken geleden de vraag van... hoe komt het nou dat de maan bij ons, als het in het laatste kwartier is... het stokje horizontaal staat? Huh? Het, je hebt de maan bij ons, hè, hier in Nederland. Ja. Als je naar het laatste kwartier kijkt... dan staat er een, een, een recht stokje... met aan de linkerkant heb je de bolletje. Kan, het, je het, kan je het een beetje voorstellen? Nou, ik ben nog van de maan is een lachend gezichtje. Dus een uh, stokje ja. en een bolletje. Ja. Waar zit een nou, stokje? Nou, kijk. En, en je kan, uh, ik heb, wij hebben het op school geleerd, op de zeephootschool... Ja. dat je er een P of een D van kan maken. Oh. Pre, première, dat is het eerste kwartier... En D, als je het stokje kan verlengen naar boven toe, dan is het barrière het laatste kwartier. Wow. Maar, maar ja. het gekke is: in Curaçao is dat stokje horizontaal en bij ons is die verticaal. Oh. En, da en dat is nu de vraag: waarom Hoe kan komt dat? Omdat het dat een, an een ander maanbeeld krijgt op Curaçao s'nachts, ja. dan dat het hier in Nederland is. Maar even voor de simpele zielen zoals ik. Ja. Je hebt, de maan is voor mij een rondje. En als het geen rondje is, is het een sikkeltje. Juist. En, en Waar zit er dan een stokje? Dat, nou, dat, dat sikkeltje, dat, dat is een rondje oh. aan de linkerkant. En ja. teken, maar even, teken maar even op je papiertje. Dan ja, doe je zit een, ik te een, doen. Ja. Een half cirkeltje aan de linkerkant. Ja. En dan doe je een stokje naar boven. Ja. En dan heb je een D. Ja. Nou, en dat is de Maar ja. als je dat in zou zit die bol zit aan de onderkant. Want ja. enkele week, eh, 14 dagen geleden was er een uitzending over een echtpaar... dat op Curaçao een, een, een nudistencamping eh, wilde beginnen. Tuurlijk. En, en dan zag ik even een beeld van een maan. En ja. inderdaad, dat was heel horizontaal. Dus als ik het goed begrijp... het ging over een nudistencamping met beeld nee, nee, bij... en jij nee, kijkt nee, naar nee, de maan. Ja, ja. <laughs> nou, ja dat, liet, dat liet eens even een shotje zien van die mensen die naar Curaçao gingen, ja. maar dan zag je even een shortje van een maan. Ja. En inderdaad in zag ik toen dat die, dat streepje horizontaal stond. Oké. Okay. En, ja. en nou is mijn vraag van, waarom is dat beeld van Curaçao daar zo? Het zit nog op noordelijk halfrond. Waarom is dat nou dat die maan daar uh, horizontaal staat, dat streepje? Ja. Nou, ik... Uh... Misschien zijn de luisteraars die het uit leggen. Er is altijd, weet je, de maan en sterren weten mensen altijd van alles van. Dus ik ja. zeg gewoon weer 0801121. En er is er vast iemand die het even uit wil leggen. Dankjewel. Dat prima. Dan ga ja. ik weer verder met wandelen. Ja. ja. Oh okay. ja, oh, wacht even. Hoe gaat het? Want je bent dan een trainer voor de Vierdaagse, toch? Ja, ja, ja, ja dat klopt. Hoe gaat het? Heb je al blaren? Uh, nee. Oh. Het, zou, het zou op mijn tong moeten zijn van het nou. zingen, maar anders niet. <laughs> en wat zing je dan zoal, Jaap? Wat? Wat zing je dan zoal? Nou, uh, zeemansliedjes. Oh ja, tuurlijk. Wij hebben, bin wij hebben binnenkort in, uh, in Vlissingen hebben we de 100-jarige herdenking van de Titanic. <laughs> en dan, dan, zingen, dan zingen wij weer liedjes over het vergaan van de Titanic. Je weet dat die gezonken is, hè? Ja, juist erop. Oké. Okay. Neem voor dat je de, de, de denkt van we vieren het op het schip. Ja. Nee, nee, nee. <laughs> op 14 april is er in Vlissingen een 100-jarige herdenking, maar de herdenking wat... van de. Van, de honderd jaar dat hij naar beneden gegaan is. Ja, want waarom niet? Maar, maar, maar dan wat voor liedjes zing je om te herdenken... dat het honderd jaar geleden is dat het Titanic zong? Nou, de, de, de, kijk, er zijn... De, My Heart wordt, Will Go On van Celine Dion. Nou, nou, nou dat, wordt ook, dat wordt ook gespeeld door een strijkorkest... dat in dezelfde samenstelling uh, is gemaakt... als zijn de die mensen die daar aan boord uh, gespeeld hebben. Acht mensen. Oh. Dus dat, do, dat doen wij hier ook, maar dan... Spelen en zingen. Ja. er zijn ook liedjes over gemaakt. Maar het is spelen dat dat en zingen. Ja. Ja. Nee. En doen jullie dan ook Jan, Piet, Joris en Corneel? Nee, nee, nee dat, ja, maar dat zingen wij op een andere manier. Maar dat, dat, dat zingen we niet tijdens die herdenking. Er zijn andere liedjes, hè? Maar oh, dat ja. zingen we inderdaad. Ja, want dat ja. is het enige Zeemanslied wat ik kan bedenken. Ja. En de Zuiderzee oh. Ballade, maar dan houdt het echt ja. op. Ja. Ja. Nou, leuk, ja. Nou, zing een maar beetje dan, voorzichtig. Maar dat is dan uh, met een strijkorkest en een chanticoor, ja. het Chanticoor het veerse scheepstuig uit Veren. Die zeg dat dan. nog een keer, want dat hebben we niet goed verstaan. En misschien zit er wel iemand in het veerse scheepstuig uit Veren die denkt van... zei je nou mijn naam? Of niet? Ja. Het Chanticoor het veerse scheepstuig uit Veren. Het veerse scheepstuig? ja. Zo heet dat koor. Ik uh, kan nu al niet wachten, Jaap. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel. En, en ik hoop dat die uh, meneer of mevrouw over de maanstand uh, uitsluit zou gaan geven, want het is zou koor vrolijk in Curaçao ook blij mee zijn. Ja, ja want we, laten we vooral koor vrolijk niet vergeten. Nee, ja, maar, die begon met die vraag. Maar komt koor vrolijk oorspronkelijk uit Nederland? Ja, ja uit, en zelfs uit Scheveningen. Oh? D dus als die mee luistert, hij meeluistert, een paar weken geleden luisterde hij ook mee, ja. dan weet hij misschien ook het antwoord op die vraag van de, die straat in Den Haag. Ja, maar dan zou hij al wel gebeld hebben, want dan vraag ik al twee nou, uur hij, om. Hij, nee, hij mailt. Hij oh, mailt. hij mailt. Oh, ik zal eens even checken. En is uh, Cor Vrolijk ook wel eens zagrijnig? Nee, bijna nooit. Nee, dat kan het dus, bijna niet. Nee, want anders had het mijn niet geweest. Nee, precies. Want Jaap en Cor, dat <laughs> moet een beetje gezelligheid met zich meebrengen. Nou, goede wandeling, Jaap. Dankjewel, hoor. Dag, dag. dag. Ik zie Jaap nu ook echt verdwijnen in de tegenwind, als ik dat zo hoorde. Maar goed, 0801121, als je weet hoe het zit met die maan. Sander? Goedemorgen, als ik met Sander. Dat dacht ik al, ja. Nou, ik, heb, uh, ik heb een vraag eigenlijk aan, aan de luisteraar zelf. Ik ben zelf ja, een pol. Ik woon hier al ja, een stuk of zeven jaar. Wat, en ben... Wa, wa, wat ben je? Je bent zelf. Ik, ik ben een pol. Ik ben een van. Pool? Ja, ik, een pol, ja. Ik kom uit Polen. En je heet Sander. Ja. Oh. Het, het is, ja ik, ben, ik woon hier al een aantal jaar samen met mijn vrouw. Ik, ja. heb, uh, ik ben zo'n beroepschauffeur. Ik heb dat hier allemaal dankzij mijn werkgever kunnen kunnen halen. Maar het volgende doet mij wel heel erg pijn, zeg maar. Die beginnende haathitsen tegen de Poolse mensen. Dat snap ik niet. We worden allemaal eigenlijk over één kam gescheerd. Dat wij dieven, alcoholisten zijn. Terwijl het maar eigenlijk een hele kleine groep is. Dat we allemaal onze hand ophouden. In die ja, zeven jaar dat ik hier woon, heb ik nog nooit mijn hand opgehouden, zeg maar. Ik heb altijd keihard gewerkt. Ja. En elke keer hoor je als een Pool bijvoorbeeld een windraad. Dan hoor je dat die ja... Uh, is er meteen vol pagina nieuws voor drie dagen lang. Ook over voor het Poolse vrachtwagen, die hier zogenaamd werk komen inpikken. Dat is niet waar, omdat het ja, is de schuld van de werkgevers. Net zoals, ja, die mensen komen hier, die doen het vuilste werk, maar toch worden wij hier in Nederland als uitschot behandeld. En dat, ja, dat steekt me wel. En ik snap niet hoe dat, hoe dat kan eigenlijk. Ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, nu jij het zegt en nu ik van je hoor dat het je dwars zit, ja. vind ik het erger dan dat ik hoor van er is een melpunt uh, Polen of Midden- en Oost-Europeanen is het eigenlijk. Hè? We hebben er Polen van gemaakt omdat het zo makkelijk bekt. Ja, maar kijk, er is een, een meldpunt. Ik denk, ja joh, weet je, ga alsjeblieft iets nuttigs doen, denk ik dan. De, de, de, een meldpunt. Ik vraag me af of er ook ooit iemand naar gebeld heeft die wel helemaal goed bij zijn verstand is. Ja, kijk, en het, en het wrange vind ik van die meneer Wilders. Hij praat zo over de moslimmensen, de Oost-Europeanen. Maar het rare is, hij heeft zelf een Oost-Europese vrouw uit, uit Oekraïne. En dat ligt volgens mij... Ook in Europa. Dus hij deelt het bed, met zijn woorden eigenlijk, het uitschot van Europa. Dus dan, dus dan vind ik, ja dat vind ik dat, dat typisch en wrang. Want kijk, heel veel mensen, die meneer Wilders doet, ja, Polen houden altijd een hand op. Dat is maar misschien een hele kleine fractie. Dat doen andere bevolkingsgroepen ook. Sommige mensen kunnen die niet het Maar, maar Sander, Sander, ik wil absoluut niet bagatelliseren hoe je je voelt of hoe, hoe het overkomt of wat dan ook. Maar als mijn dochter van vier bij mij komt en zegt: van ja, het kindje op school zegt dat ik stom ben, dan, denk ik, dan zeg ik ook tegen mijn dochter: maar ben jij stom? Nee, zegt ze dan. Dan zeg ik: Nou, dan is, toch, dan is het kindje toch in de war? Dan ligt het toch niet in jou? Nee, nee, nee, nee dat, dat klopt ook wel Astrid. maar het wordt gewoon heel groot uitgemeten eigenlijk. Het wordt nee, maar het groot wordt groot uitgemeten omdat jij er de druk over maakt. Ja, kijk, maar ik werk ook voor de Nederlandse samenleving. Kijk, en, en, en, dat, en met dat soort dingen, dan wordt wel bijvoorbeeld ook mijn vader beledigd, die hier al bijvoorbeeld 30 jaar heeft gewerkt, zeg maar. Nee, maar je wordt pas beledigd als je je laat... Ja, ik, ik moet helemaal geen stelling nemen hierin, maar het, je wordt pas beledigd als je je laat beledigen, Sander. Ja, nee, dat is ook zo. Je ja. weet dat er niks aan de hand is, je weet dat het absoluut niet voor jou opgaat en je weet dat er misschien, uh, uh, dat er misschien wel drie polen zijn die er wel een zootje van maken. Nou, nou ja, weet je, dan, dan is dus degene die dat constateert, die kijkt gewoon niet goed. Nee, nee, nee, nee dat, dat, dat snap ik. <laughs> maar maar, maar ik, ik vraag me wel af hoe jij zo verschrikkelijk goed Nederlands spreekt in zeven jaar tijd. Nou, ik heb een Polen heb ik een Nederlandse taalkursus gevolgd, zeg maar. En, uh, ja, en hoe zou ik het zeggen? Ook gewoon te veel, uh, ja, veel, veel te lezen. Zoals, zoals uh, met boeken voor kleine kinderen. <lacht> ja, serieus, met de dollar, Duk en zo. Maar ja. als iemand gelooft me als ik daarover begin, dan, <lacht> ja, dan lachen ze ja hoor, met de dollar, Duk. Nee, ja, want, ja. ik heb het ja, maar, vaker ja, maar, gehoord. Ja, Ja, ja maar daar leer je het wel van. Want daar leer je gewoon ook de uitspraken te maken. In grammatica ben ik niet meer zo goed. Maar, ja, maar om, om te praten, om te lezen, dat wel zeg maar. Kijk, maak wel. Wel schrijffout, dat is logisch. He. Nou, maar je spreekt echt heel, heel erg goed Nederlands, dat is echt heel knap. Maar ja, als... Sander, want het hele verhaal, ja, ik, ik, ik weet nog dat ik het las van dat meldpunt en dat ik dacht, oh, hier gaan mensen zo overvallen. Ja. Terwijl waar ik me eigenlijk druk over maak, is dat, dat, de, dat, de, dat de politici bezig zijn met dit soort zaken in plaats van dat ze bezig zijn om de gezondheidszorg iets beter te regelen in ja. Nederland. Weet je, en ik... De, maar goed, zo heeft iedereen zijn belangrijke punten... en zijn minder cool. belangrijke punten. Maar wat was je vraag die je wilde koppelen aan dat hele verhaal? Ja, of gewoon de Nederlandse bevolking... gewoon ook eigenlijk door dat soort verhalen... gewoon de Poolse mensen begint te haten eigenlijk. Ja, wel nee... Nee, er zijn maar een paar mensen die haten, de, haten Polen... en dat zijn mensen die naast die drie dronken Polen wonen... en de hele dag uh, daar helemaal gek van worden. Maar er zijn, er zijn net zoveel mensen die, um, die uh, Spanjaarden haten... of die Italianen haten, of die Amerikanen haten. Of, uh, ja, Er valt altijd wel wat te haten voor mensen. Ja. Maar volgens mij moet, moeten wij het met elkaar gewoon niet groter maken dan dat het is. En moet jij inderdaad doen wat je doet, namelijk het goede voorbeeld geven... Ja, daarom, dat doe ik ook, kijk, en, en, kijk, en, ik, en ik respecteer altijd mijn naasten, ook, al, ook al ben je geel of blauw. Kijk, ja, uh, <lacht> nou blauw vind ik dan eigenlijk niet kunnen. Nou, nee, uh, dan ja. val je weg tegen de achtergrond als het uh, zonnig is, dat vind ik heel vervelend. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nee, maar ik wat ik kijk, en dan waar mensen ja. worden gewoon, gewoon ermee gesleven door Telegraafverhalen uh, en wildersverhalen, zeg maar want de Telegraaf is ook zo'n tabloidblad, die meteen drie dagen voorpagina naar is. <lacht> Ja, ja, nee, maar ik, ik, ik, hoor, ik hoor de emotie in je stem. En dat. dan ja. um... nou, kijk, het, het doet ons pijn, zeg Ja, maar. Ik nou ja. Dat... Op wat de Nederlandse bevolking gewoon daarvan nee, Of is dat echt zo? Wat die meneer Wilders roept. Want ik woon hier met heel erg veel plezier in Nederland. Ja. Of waar? ja. En, ja. en ik sta ook met veel plezier op naar mijn werk. Maar dan, als ik dat lees, dan wordt het een beetje treurig, zeg maar. Dan denk ik ja. Wat hebben wij nou weer gedaan, zeg maar? Ja, maar de, Sander, dat is precies wat het is. Jij bent treurig en jij vindt het vervelend. Maar het zal, het zal degene die, de, die dit soort ideeën lanceren verder niet echt interesseren. Die, die gaat het vooral om de krantenberichten, de naamsbekendheid en het feit dat zij eens iets roepen over dingen waar andere mensen niet iets over roepen. Dus... Hoe meer je er de druk over maakt, hoe vervelender het alleen maar voor jezelf is. Ja, het is eigenlijk heel raar dat ik dit zeg. Want het, uh, uh, ik, ik moet helemaal geen politieke mening gaan zitten verkondigen. Nee, nee, nee, duidelijk. Dat snap ik. Ja, maar de, maar de, dus de vraag, maar de vraag of, uh, of Nederlanders nou Polen haten. Nou, mensen mogen erover bellen van mij, naar 0800 1121. Ja. Maar volgens mij wordt het lastig om iemand te vinden die gewoon alle Polen haat. En dus jou en je vader ook. Nee, nee, nee oké, okay, nee, duidelijk. Maar ja. voor het, uh, bedankt voor je tijd en uh, ja, fijne dag nog. Nee, ben ben er... fijn dat je belde, Sander. Dankjewel. Dankjewel. wel. Dank je wel. Oké, hoi. Hans. Hallo. Hallo. Dag, Hans. Ik heb hier de videoband voor me liggen van het Trouwlingen Festival. Ach, op video ook? Op video, uit <laughs> 85. <laughs> dus 15 jaar nadat hij uitgekomen, nadat het geweest is. En waar... En ik heb hier alle hard... Ja. Waar, waarom heb je het uh, aangeschaft? Omdat ik gek ben van muziek en uh, vooral ook, die heb ik helemaal niet gehoord, want vind ik voor mij ook een hele belangrijke band, Pink Floyd. Stond die er ook, ja? Die stond er ook. Oh, grappig. Ik, wil ik een stukje even voorlezen wat erop staat? Trouwens, ja. dat is heel toevallig vandaag. Ja. Ik kwam vandaag, uh, ik reed met mijn collega naar, uh, naar mijn huis toe. Ik woon in Den Haag en ik werk in Rotterdam. En toen zei je zullen we een ander, andere route maken? En toen reden we langs het, Kralings, uh, langs het Kralingsbos. Nou. Bij de dierentuin. Ja. Nou, hoe kan het? Ja, ja. ja ik werk ook in de, met muziek. Wat doe je dan? Ik verkoop de hi-fi-apparatuur uh, bij de firma Sneijers in Rotterdam. Oh, daar? Ja, hey, ik kent iedereen. Ja, natuurlijk. En dan. En dan <laughs> uh, af en toe kom je iets tegen en toen uh, kwam dit weer even. En het is inderdaad toevallig nou, dat Toen, uh, toen hoorde ik het op de. Uh, toen hoorde ik tot de radio en toen dacht ik, hé, hey, die band heb ik. Nou, ik heb er een paar honderd van die videobanden met muziek erop. Dus dat was even zoeken, maar goed, je weet hè. Maar dit is een videoband die je gekocht hebt. Dit heb je die niet heb opgenomen, een keer van, uh, oh, oké, okay, leuk. Nee, en het is inderdaad een speelfilm en die is 15 jaar later is die op een uh, videoband gezet. Nou, nu hoor ik dat die ook op dvd te krijgen is. Het is niet hele geweldige kwaliteit, maar het is wel, uh, wel een document, moet ik zeggen hoor. Ja, nou ja, ik, uh, ik, ik, ik schaam me bijna dat het me nooit is opgevallen, dat hele uh, nee, dat nee. festival. Nee, nee. Maar ik uh, hem zeker, hij is zeker de moeite waard om te bekijken ook hoor. Zal ik even vertellen wie er allemaal waren? Ja, doe even een rondje. Uh, Pink Floyd, The Birds, L. Stewart, Country Joe. Nou, deze ken ik niet. McDonald's, Dr. John. <laughs> McDonald's, die leverde de hamburgers. Yeah. Ja, ja, denk ik. Dr. John, oh ja. Dr. John, oh, grappig. Tripper, The Family, The Flock, It's a Beautiful Day, Jefferson Airplane, Quay Slick, Santana, Soft Machine, T-Rex. En, al, en alle die er drie dagen en nachten waren. Dat was drie dagen. Jeetje. En ik was daar toevallig wel in de buurt, want ik was in de dierentuin, die is er tegenover. <laughs> maar ik was nog iets te jong voor het popfestival. En je kunt nu zeggen, ik was op het popfestival... maar eigenlijk was je aan de andere kant van de straat in de dierentuin. Ja, ja precies. Ja. Zal ik het stukje nog even voorlezen wat erop staat? Ik ja. zich wel grappig. Ja? Kralingen popfestival 1970. Zij die er waren zullen het nooit vergeten. Het grootste popgebeuren ooit in Nederland gehouden. Het Europese antwoord op woedstok. Drie dagen en drie nachten lang... traden daar in het Kralingse bos zo'n beetje alle groepen op die in die tijd iets betekende. Het publiek genoot en voelde zich vrij. Vrij om te doen en te laten wat toen nog taboe was. Hars roken of zwemmen. Ouderen waren geschokt. De jeugd lachte erom. <laughs> Kraningen was hun overwinning. Eindelijk vond hun muziek op grote schaal erkenning. Ondanks dat er 130.000 aanwezig waren, was de sfeer uiterst vredig. Het weer was goed, ook al gaf de derde dag een welkome buitenafkoeling. Men deelde met elkaar wat men had en genoot van de beste popmuziek die er was. Kralingen was eenmalig en zou nooit meer terugkomen. Behalve nu dan op video. Uh, ja, en, en later weer op dvd en nog eens een keertje op LP. Ja, en, uh, nu, wordt, nu wordt het ook uitgemolken ook nog een keer. Ja, precies. Ik kreeg, uh, ik kreeg van iemand in de mail kreeg ik een stukje audio... wat dus schijnbaar daar in Kralingen is opgenomen. Laten we heel even, wil je even meeluisteren? Misschien dat jij het net iets beter mee. kunt plaatsen dan ik... Uh, Even kijken hoor, Nou, dit lijkt, het lijkt, te, ik, weet band, niet, lijkt uh, ik weet niet of de hoe daar stond. Nee, die stond er niet tussen, hè. <laughs> maar het kan hoor, op zijn want dat, dat kan wel meer voor. Kijken, uh, is dit ook nog steeds My Generation? Wat ik er achteraan hoorde? Oh, dat valt alweer weg. Ja, dat weet je dus niet. Ik kreeg uh... Is dit Santana? dit het wel iets voor Santana om gewoon uh, My Generation te gaan praten, uh, te gaan spelen? Ja, nou, er werden wel proffers gespeeld, hoor. Dat heb ik ja, wel gehoord. Ja. Nou, grappig. Een stukje, een stukje geluidsmateriaal wat nog is uh, doorgekomen vanaf... Um, vanaf... Ja, oh, prachtig. en ik krijg, wacht, ik krijg van Eline ondertussen ook nog een stukje toegestuurd. Ja, als we dan toch ja. bezig zijn, luisteren we meteen ja, dat dan, ook dan even af. Even kijken of ik dat hier binnen kan krijgen. Ehm... Um, ik krijg zo'n error tekentje krijg ik nu in beeld Dat is leuk want Eline die stuurt can't heat can it can, can can't can't heat <laughs> can it ja nou ja uh, van uh, ingeblikte hitte uh, human condition nou ik dit wilde hij niet afspelen eh, dat is nou jammer beetje anticlimax dit Pink Floyd, heel geweldig, ook heel, heel leuk stukje. Ze hadden een hele grote... Ja, iedereen wordt net een beetje wakker. Dus, hè, ze hebben daar ook slaap in slaapzakjes allemaal op de grond. Oké? Dus... Hey. Called... Ik, ik hoor jou ook vanuit de dierentuin, hoor je dat? Yay, yeah, doe je! <laughs> <laughs> Ik vind het wel genoeg. Wat vind jij? Ja, zo best komt nou het ook weer niet. Hè? Nee. Maar je moet vooral ook de beelden erbij zien hoor. De, dat is het. Je hoorde een beetje bij die, bij die uh, introductie, hoorde je in ieder geval dat de sfeer goed was. Dit was. Ik kan niet uitspreken: Kent Heat. Can het heat. Dus uh, uh, ingeblikte hitte. Uh, ja. Een bandje ook. Uh, of een band, mag je wel zeggen. Blues en boogie band. Um, uh, uh, uh, uh, jij zegt steeds zeg je Pink Floyd. Ik denk, ik draai een stukje Pink Floyd, maar is er iets van Pink Floyd wat? Ik kan draaien midden in de nacht zonder dat uh, mensen echt zitten te schudden in hun stoel of bed. Ja. Alles wat ik, wat, ik zit, wat ik zelf kan bedenken, dat is. Uh, want we willen nu ook niet school instarten, denk ik. Nee, dat is een beetje te heftig, inderdaad. Um, ja, ze hebben wel mooie rustige nummers. Uh, echo's. Echo's. Zal ik eens even kijken of ik die erin heb staan? Het beginstukje begin moet je het beginstukje beginnen? Uh, heb ik niet, rustig. Het staat er niet in. Ik zie het al. Ik heb niet zo heel veel staan. Um, ik heb... Dat is ook niet uit die tijd. Ik, nee, ja, nou, dus dat... Ja, ik heb hier een ander brick in de rol, maar dat is... Nee. Money, vind je dat wat? Nee, dat is niet ook uit die tijd. Nee, nee, nee dat is ik echt moet nou uit hoor. uit die tijd, hè? Even kijken. Great, great kick in the sky. Dat is ook nieuw, hoor, of niet? Dat is ook nieuwer, maar het is wel een mooi stuk. Zullen we dat gewoon doen dan? Doe nee, heb hand. ik namelijk ja. iets gevonden, ben ik heel blij. Goed, ja. dankjewel hè, voor je bijdrage. Graag gedaan. Oké, okay. okay, hoi. Je, Pink Floyd, dan hier, op Radio 1. Pink Floyd, een great gig in the sky. 0800-1121, dat is het nummer hier in de studio. En uh, het zou vooral fijn zijn als je even wil bellen als je verstand hebt van maanstanden. Want uh, Jaap wil graag weten hoe het zit met het feit dat de maanstand heel anders is op Curaçao dan hier in Nederland. En zijn vriend Cor Vrolijk wil dat ook weten. En Ralf die uh, wil heel graag weten waarom. In gevangenissen, de mensen die uh, daar zitten vanwege een, een mild vergrijp... Um, uh, uh, in hetzelfde gebied zitten als de mensen die van hele zware uh, uh, uh, ja, uh, veroordelingen daar zitten. Mocht je daar iets meer over kunnen vertellen, 0800-1121. En nog steeds als je iets weet over de evacuatie van de Sonooistraat in Scheveningen... dan uh, in even kijken 1941-1942 kun je ook nog steeds bellen naar 0800-1121. Twee. 1. Haar, goeienacht. Hallo Astrid. wil je met haar Hallo. Hi, Hoi. Ik zat al Hallo. even te kijken, want je had gemaild. Heb, heb jij nou een column over dat festival geschreven? Of kwam het voor ja. in jouw column? Want ik kan dat, dat niet allemaal. Mijn... Ja? Nou, ik heb een column geschreven die komt in de, in de Zolmaat. Die komt volgende week uit. De Zolmaat. Gewoon noem je dat in het Nederlands, schrijf, de Zolmaat. Ja. En uh, daar heb ik een stukje gewijd aan mijn herinnering aan uh, aan Kralingsenbos dus waar ik bij was op mijn 17e jaar. Ja, 17 pas, ja. Kun je een stukje voorlezen of heb je hem niet bij de hand nu? Ik heb hem bij de hand. Ja, ik wil als ik kijk, even, het kolomje duurt maar heel kort toe, dus gaat al, het heet klankwoord een kolomje. Oké. Okay. Kortstel, Nou, komt hij uit. Dus ja, wel goed articuleren, hè, Har? Ja, doe, doe mijn best. Oké. Okay. Ja. Ademhalen, ook, okay. komt. Die. Ademhalen ook is ook praktisch, ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> Muziek is het meest gesproken onderwerp van de laatste jaren. Hele studies zijn eraan gewijd. Opinies van echte goede, goede platen vliegen... goede platen vliegen je via tv, radio en internet... met massaal rondgestuurde YouTube-filmpjes om de oren. De tot popprofessor gebombardeerde Leo Blokhuis... klinkt als een nieuwe Jezus in deze verwarmde en goddeloze tijden... En telt veel schaapachtige volgelingen. Kunstzinnig ordenen van klanken. Lijkt zo simpel als je ze hoort. Maar doe het maar eens. Doe maar, hoor de jeuk van tegenwoordig. Wat gebeurt tot de bom valt? Volgen jullie me nog? Of zitten jullie al te nuren? Music is my first love. And it will be my last. Het begon voor mij lang geleden op de, op de lagere school in Velsen. Leren spelen op een saaie blokfluit. Fluiten naar langslopende mooie meiden vond ik veel leuker. Uh, nee, dat het... Ja, sorry. Kom, okay. je, kom ja. je nog op het festival? Ik kom er ja, nu aan. Oké. Okay. <laughs> Gelukkig kwam ik snel bij zinnen... en prikte op mijn middelbare school religieuze sprootjes door... door te luisteren naar Sargeus Peppers Lonely Heart... de band van de Beatles, Samen met gelijkgestemde vrienden. En nu komt hij. Maar de allergrootste trillend kippenvel veroorzakende muziekopenbaring... ...was toch wel het Kralingse Bos Festival in 1970 op mijn 17e. Ruim drie dagen intens genieten van de ophittende klanken van Mango Jerry... ...met in the summertime when the weather is fine, in the summertime when the weather is fine. Mm -hmm. En nu nog ruim 40 jaar later hoor ik die massaal meedijnende lege bierblikjes nog na. Een super drumstel met 50.000 blikken bekkens echode precies in de maat door heel Nederland. Oké, okay, de, de combinatie amfetamine en drank verhoogde de feestvreugde. Een, blo een blootje gaf vleugels bij het horen van de zang van Grace Slick, de nachtegaal van Jefferson Airplane, met White Rabbit. Net als de doorleefde stem van Dr. John de Nightripper. En wie waren er niet? Van de Beurs, Kennedy, Santana, Soft Machine en Pink Floyd. Tot zover mijn jeugdcentimum. Muziek maakt het onverdovende stilte hoorbaar. Muziek spoelt de ziel schoon van het stof van het dagelijkse leven. Muziek is gewoon liefde. Muziek, ik krijg zin om, om, om op mijn geleende gitaar te gaan spelen. Jij ook. De laatste zin. Nou, dan hoeven we die soulmate niet meer te kopen... Nou, die kunnen ook niet komen. Oh, wat is dat voor blad dan? <laughs> dat is een blad wat in Amsterdam uitgegeven... een oplage van 5.000 toetsen... via de... Via de regenboog.org kun je lezen ook. Oh, oké. Okay. Nou, we hebben het net gehoord. Dus, uh, maar jij hebt dus wel mooie herinneringen aan dat festival. Dat hoor ik al. Ja, op je zeventiende. Ja, ik uh... om er een zeiltje in de regen. Uh, Proberen te slapen, maar het lukte nooit. <laughs> eerst, eerst, eerst de, eerste keer dat je met in aanra aanraking komt. Dus zo trips en al die ellende meer van vroeger. Nou, dat je je dan nog zoveel kunt herinneren. Ja, dat is, ja, hoe ouder ik word, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe scherper die beelden allemaal worden. Ja, ik komt... nam toen Mescalina ook, geloof ik. ook Ik weet het niet. Mescalina, wat is dat ook alweer? Uh, dat is uh, van de peyote cactus Geestverdovend, uh, ja. De Indianen die gebruikten het ook vroeger toen. Oh. En, uh, uh, nou ja, en dan toch al die namen nog op kunnen dreunen, ik vind het knap. Dank je wel. Hé, <laughs> hey, uh, ja. Want over uh, anderhalve minuut krijgen we het nieuws en daarna moet ik oh. een plaat draaien. Maar jij hebt nu zoveel titels voorbij laten komen dat ik niet meer kan kiezen. Wel, in Mango Jerry in de summertime. Dat dacht Die is ik zo al. Leuk. Ja, want Die krijg... Is zo leuk. Ja, ik krijg ook veel door dat dat uh, leuk was inderdaad uh, op dat festival. Als je die hoort, dan heb je vast wel eens gelopen in de zomer. Ja, ik, ik ken het wel. <laughs> okay, oh ja, ja, nee, dat ik het festival niet heb meegemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik de muziek niet ken. Nee, alles wat je noemt, okay. dat uh, kwam me toch wel redelijk bekend voor. Oké, oké. Ja, okay, okay. ja bedankt voor het voordragen, Har. Oké, okay, graag een dag. En uh, nou, tot het volgende muzikale evenement. Hoe is het met die geleende gitaar? Staat die nog steeds bij jou in de kamer? Ja, ik speel er ook nog steeds op. Ja, precies. Ik speel nou, ook zelf liedjes. Maar die, dat zal ik je besparen. Als die klaar is, het liedje, dan laat ik het je wel horen. Oh, maar dat is beloofd, hè? Dat als het klaar is, dan bel je weer. Ik schrijf veel verschillende liedjes. Ja, maar dan, dan doen we binnenkort iets leuks even via de telefoon. Oké, okay, je bent een Engels in de nacht. Nou, ook wat, nog eens een keer. Een nacht, dus, een nacht Engels. Hey, ik wens je nog een uh, goede nacht. Hart bedankt voor het bellen. Jij ook. Oké, Doei. 0800-1121. Voor maanstanden de Sonooistraat in Scheveningen... of zware en milde vergrijpen. 0800-1121.